Amen, ameno, la tirei, la tirei no. U luistert naar het Kunst- en Cultuurcafé op de tweede vrijdagavond van de maand. En dat is 10 december. En Wij de zijn... laatste van het jaar. Dat is waar. Dat rijmt. We zijn live vanuit Hotel Hoogland naast onze Watertoren. Presentatie Tom Hendricks en Yvonne Roosendaal. En de techniek wordt gedaan door Roy Haldeman. We hebben de volgende gasten uitgenodigd. Tegenover ons zit Rian de Lindel Verbeek. Zij is kunstenaar. Om half acht en zij is al reeds in Hotel Hoogland, Debbie Molenaar, uit Zandvoort, zij is schrijfster. Om acht uur krijgen Maaike Koper van Café Koper met het bekende openlucht kerstzang wat binnenkort weer gaat beginnen. Om half negen krijgen we Adele Smit, zij is diëtiste en het leek Tom heel handig om, dat, uh, om haar te laten komen. Zodat Over een veilig heeft... eten met de kerst, ja. Ja, ons niet zo genaamd vol eten just, met een tweede just. voor. Roy, zou je nog een lekker zacht muziekje kunnen draaien? Thank you. Welkom in Zandvoort. Ja, Waar kom je zelf vandaan? Ik kom uit Noordwijk. Uit Noordwijk, een, ook een kustplaats. Een kustplaats ja. Geboren en getogen? Geboren en getogen, Kijk ja. aan. Ja. Je bent kunstenares. Hoe kom je zo in brochure Kunstkracht 12 terecht? Uh, ik ben behoorlijk bezig aan, aan de weg te timmeren. En ik ben aan het zoeken naar uh, kunstroutes, kunstdagen, kunstmarkten. En zo heb ik uh, Kunstkracht 12 gevonden... Hoe gaat dat? Jij ziet dat? Je denkt, nou, daar zou ik best wel eens aan mee willen doen. Ja, en dan? dan ga ik bellen, e-mailen, kijken met wie ik contact kan hebben om me in te schrijven. En dan ja, eerst eventjes afwachten of ze geïnteresseerd zijn in mijn werk. En, ja. en als je dan reactie terugkrijgt, ja, dan uh, verloopt het, gaat het verloop weer verder natuurlijk. Hoe gaat dat? Ik bedoel, is hier een soort commissie die bekijkt van, nou, ben je wel goed genoeg, ja. ben je niet ja. goed genoeg? Gaat dat op een mondelingenafspraak? Gaat dat via de website? Dat ze eerst nou, kijken daar van nou. Vaak wel ja. via de website. Omdat ja. het natuurlijk heel lastig is om al ja, allerlei werk mee te nemen. En ja, nu is Zandvoort Noordwijk is nog redelijk dicht bij elkaar. Maar als het bijvoorbeeld anderhalf uur rijden is, dan is het lastig om alleen maar voor de ballotage te moeten komen. Eerst ja. anderhalf uur rijden. Dus ze doen het vaak eerst via de site of foto's opsturen. Doen okay. ze ook vaak. En dan. Uh, ja, aan de hand daarvan uh, gaan ze weer verder. Dus, uh, ja. Je bent Goed. dus uitgenodigd. Hoe is dat bevallen? Goed. Ja. Ja. Waar, uh, ja. waar konden we jou zien, jouw, jouw werk? Bij uh, Atelier Aquaba van uh, Ellen Kuil. Uh, en die zit de, in, de in de oude smederij. De oude smederij. Ja. Ja. Ja. Nou, dat was heel leuk. Dat dat is is een mooie locatie. Ontzettend leuke locatie. Ja. En uh, daar stonden we met. Uh, Jan, ik ben zijn achternaam even vergeten, maar ook met Monique en Menno Veenendaal. Mm -hmm. Dus we waren met z'n vijven. En ja, het was heel druk bezocht. En ja, leuke mensen. Dus het was gewoon een heel gezellig weekend. Voor herhaling vatbaar. Ja, zeker. Ja. Mm. ja, Dat ga ik ook wel proberen. En dat zal misschien wel op een andere plek zijn hoor. Want het is dan toch leuker om het een beetje af te wisselen. Maar ik vond het hier in Zandvoort in ieder geval wel heel erg leuk. En het werd goed bezocht. En ja, dat, was, dat ja. is altijd een, een druk evenement. Ja, in ja precies. Zandvoort. En daar hoop je natuurlijk op. Want als ja. het weinig bezocht is, ja, dan ga je weer verder zoeken. Ja. Ja. Heb je nog wat verkocht hier? Nee, helaas niet. Nee, oh. nee. Kijken, kijken. Nee. Niet Want daar kopen. gaat het kijken, om. Natuurlijk. Kijken, kijken, niet kopen, <laughs> <Precies>. Ja, daar ga niet Ja, daar een... gaat het Maar Er zijn heel veel kaartjes meegenomen. En toch ook wel heel veel vragen gesteld. Of ik ook opdrachten maak. En ja, de, mensen moeten dat vaak ook even laten bezinken. En, en het zijn vaak toch ook wel hele bedragen dat ze niet zomaar denken van goh, die nemen we onder mijn arm mee. Ah, ja. en, uh, dus ik, ja, ik heb er wel een goed gevoel over. Het komt wel goed. Je bent ook in, uh, in Noordwijk lid van zo'n soort kringen, dacht ik? Nee, ik uh, ben lid van uh, de Biep Kunsthal. En dat is in Sassenheim. Sassenheim. Dat is wel dicht bij ja. Noordwijk. Maar uh, ja. in Noordwijk hebben we niet zoiets. En ook daar ben ik natuurlijk uh, aan het proberen om uh, verder uh, erin te wortelen. <laughs> en uh, nou ja, in Sassheim kon ik daar dus gewoon permanent hangen ook. Maar dan moest je ook eerst door de ballotage. Ja. En, uh, en dat is gelukt. Dus daar heb ik ook wel een plekje gevonden. Wat wil je nog meer over jezelf vertellen? Ik ah. <laughs> <laughs> profiel even te schetsen. <laughs> Oh ja, dat, dat uh, overvalt me nu hoor, wat ik ook mezelf wil vertellen. Ik heb liever dat jij kan, jij kan jij van jouw kunst leven? Nou misschien, als ik mijn werk niet had en ik zou er iets meer tijd in kunnen steken, zou ik er misschien van kunnen leven. Maar... Het, het hele gezin? Nee. Nee. nee. nee. Dat zou leuk zijn. Nee hoor, nee. Maar wat doe je voor werk normaal? Ik werk bij een tandarts. Mm -hmm. En uh, daar zit ik aan de stoel. Dan ben ik ook wel eens met mijn handjes bezig. Dus ik ben wel graag bezig. Ja, ja en dat doe ik um, ja, zeg maar drie halve dagen. Dus dat valt op zich wel mee. En eerst had ik het schilderen als hobby naast mijn werk. Maar nu heb ik eigenlijk mijn werk naast het schilderen. Omdat ik toch je wel. Dat je veel... hobby geworden. Nou ja, ja daar ja. lijkt het wel op. Want ik, ik schilder gewoon heel veel nu. En in hoe korte tijd uh, is dat gerealiseerd zo, want dat je eigenlijk bijna de uh, nou, inkomst krijgt van schilderen. Ja, eigenlijk best wel korte tijd. Uh, ik schilder op die stijgerdelen sinds uh, 2006 en ja, dat is eigenlijk uh, binnen, nou zeg maar, binnen twee jaar is dat toch wel gaan, uh, gaan groeien. Zo. Dus, hoe zou uh, dat komen? Ja, nou ja, ik, ik had dat zelf niet bedacht. Maar um, ja, het gebeurt je gewoon. Ja, ik heb gewoon die, die schilderijen gemaakt. Mensen vinden het leuk. En dan denk je van nou ja... Uh, ik, ik maak er nog een paar. En ik uh, ga ermee naar buiten. En uh, dan, dan moet je eens een opdrachtje maken. En dan denk je van nou ja... ja dat, dat, het is mij overkomen zeg maar. En uh, ja, zolang je succesvol bent... Uh, ja. Moet je je als, kans grijpen. Ja, als ja. de vraag er is. Dan grijp je inderdaad je kans. En dan ga je, er, uh, ga je ermee door. Wat is het meest verkochte? Is het een stijgerart? Of ja. is, het, uh, dat is het op het ogenblik gewoon... Op het, ja, op het ogenblik wel. Ik, krijg, ik, ik heb ook wel eens wat doekjes gemaakt. Maar ik merk gewoon als ik een expositie heb... en ik heb wat stijgerschilderijen en ook wat doeken erbij... dat ja, de, de minste interesse is voor de doeken... en de meeste voor de stijgerschilderijen. Ja. En daar krijg ik opdrachten voor. Kun je uitleggen wat het is, stijgerart? Um, nou, ik schilder op uh, stijger planken En van die planken maken we panelen. Of althans, die laat ik maken. En die, uh, die kan je maken op de maat waarin je zou willen. Alleen moet je je wel houden aan de breedte van de plank. En die zijn dan 20 centimeter. En dan is het dus een veelvoud van. En uh, ja, ik ben begonnen op, op paneeltjes van 60 bij 40. En nu heb ik bijvoorbeeld een, uh, een opdracht van 60 bij 1,75. En dat is... Ja, dat zijn dan de leukere opdrachten natuurlijk. En uh, nou ja, goed, ik, uh, ik ben begonnen met een, uh, een haantje te schilderen om te kijken wat het effect was. En dat was leuk. En dan ga je steeds meer proberen. En toen bedacht ik van ja, ik moet mijn bedrijfje zoals ik... Ja, ik heb het op een gegeven moment, een, was het een bedrijfje aan het worden. En uh, ja, ik dacht, steiger art. Hè? Ja, kunst op steiger delen. Dus, uh, Hoe anders ziet het eruit dan op gewoon doek? Nou, ik schilder niet helemaal vol, dus je ziet veel hout en dat hout heeft ook een, ja, dat, dat neemt eigenlijk de, de, de functie waar van bijvoorbeeld gras of lucht of, of zand. En ja, dat leeft, dat hout dat leeft en, en dat maakt het denk ik gewoon zo speciaal en het is gewoon oud gebruikt hout, dus het mm -hmm. is ook doorleefd en... Je zegt stijgerhout, moet ik dan denken aan uh, stijgers van havens of van, nee. van, van, uh, nee, van, van de, bouw, de bouwvak? de bouwvak. En uh, vaak zit het cement nog... Uh, je, hebt, je hebt van die krammen erop zitten. Als een stijgerplank gaat scheuren, dan mm -hmm. zetten ze er een kram op. En ik zorg eigenlijk altijd dat dat ook nog op mijn panelen zit, die krammen. Omdat dat gewoon leuk is. Uh. En daar zit vaak cement in. En dat laat ik er gewoon lekker in zitten, want dat geeft ook dat doorleefde... Uh, ja... En er zitten ook wel vlekken, of, of ja, dat hoort er gewoon bij. Dat uh, vind, vind, vind ik juist wel leuk. <laughs> knoesten, eruit gevallen knoesten. Ja, dat maakt niet ja, uit. De, ja. ja, er kunnen hele hakkels in zitten. Ja. Of, uh, het zijn ook geen kaarsrechte planken, natuurlijk. Ja. Maar dat maakt het juist. Uh, Hoe kwam je op het idee om daarop te gaan schilderen? Had je het ergens gezien? In een boek nee, ik, nee, ik heb het nergens gezien. Ja. Want ik had ook zoiets van, ik ben de eerste daarmee. <laughs> ja, okay. ja nee, um, Mijn man die had een bankje gemaakt van stijgerplanken. Uh, en, en ja, dat, dat zie je best wel veel. En hij had zoiets van, nou, dat kan ik zelf ook wel. Dus, nou, dat heeft hij gedaan. En ja, ik schilderde al een hele poos. En toen zei hij van, nou ja, weet je, dat, plank, dat bankje staat daar wel leuk, maar het is kaal daarboven. Dus schilder jij nou eens wat? Nou, toen uh, heeft hij een paneel gemaakt van steigerhout. En ik heb uh, als eerste een haantje geschilderd. En ja, nou, dat zag er leuk uit. Dus toen dacht ik, nou, ik ga nog een uh, mail maken. En uh, nou, ja. Want de een kwam het ander. Ik ben eigenlijk niet meer mee gestopt. Nee. Ja, het is nee. momenteel een, een, uh, trouwens een vrij kostbare trend. Hè? Meubels van, uh, van wrakhout. Ja, <coughs> ja, maar inmiddels is dat toch alweer ruim vier jaar. Mm -hmm. Terwijl ik toen dacht van ja, nou ik weet niet hoe lang het zal duren. Maar ik heb het idee dat het nog uh, behoorlijk uh, in trek is. Ja, want er worden bollijke prijzen voor gevraagd. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, Maar ja... Het is ook leuk. Ja, <laughs> ja ik vind alles niet... leuk van Stijgerhout. <laughs> ja, nee, maar het, is de, het heeft uh, niet dat gepolijste. Dat maakt het een scherm ja, ja. ja, En dat zal ook wel een, een bepaalde tijd zijn, hoor. Over een, een paar jaar zal het ook wel weer over zijn. Maar op dit moment uh, is het behoorlijk in trek, ja. Wanneer ben jij, heb jij voor het eerst ontdekt dat je het in je vingers had? Ja, als kind was ik altijd al aan het uh, tekenen. En op, op school tekenles vond ik altijd heerlijk... Dus ja, dan, dan heb je het al in je vingers. En ben ik nog wel eens een keer. Toen was ik van de middelbare school af. Of misschien zat ik er nog wel op, maar dat weet ik eigenlijk niet meer zo. Maar toen ben ik ook een cursusje gaan doen bij de LOE, schriftelijk. Maar dat, ja, dat is op een gegeven moment niet zo leuk. Want je krijgt niet zoveel feedback. En in ieder geval niet live. Dat gaat allemaal op papier. Dus daar ben ik toen weer mee gestopt. En toen ben ik door gezin. Weet je, je, krijgt, je gaat trouwen, je krijgt kinderen enzovoort. Ik heb niks meer mee gedaan. Toen zei ik, van nou, als ik veertig ben, dan ga ik echt weer uh, wat doen. Heb ik ook echt gedaan. Oh, gelukkig. En ik stop er niet meer mee. <laughs> ja. ja, dat zit denk ik in je. Of, uh, hmm. Bij wie zit niet? er nog meer in de familie? Bij mijn moeder. Bij je moeder. En uh, nou ja, mijn moeder scheelt het vaak ook met, met haar zus. Hmm. Maar het komt in ieder geval denk ik toch wel bij haar kant uh, van En de kant kinderen vandaan. al? Ja... Hoe oud zijn ze? Die zijn uh, 17 en 13. En die van 13 die, uh, die wil nog wel eens naast me gaan zitten... en gaan uh, schilderen en uh, creatief meedoen. En wat heb je, jongens, meisjes? Twee meiden. Twee meiden, ja. ja. ja. ja. Leuk. Ja, dat is hartstikke ja. leuk, ja. ja. vooral als ze dan inderdaad ook uh, zeggen van... nou, ik wil ook even wat schilderen. Heb je geen doekje voor mij ja, ook? Ja, ja. dat ja, is ja. leuk. Ja. Doekje? Ja, ja, dat gaat dan op een doekje, ja. Nog klein en bescheiden. Ja, je moet klein beginnen waar haal je al het hout vandaan of ga je s'nachts langs al die bouwwerken? Nee, nee, nee, nee, ik zou het niet durven. Maar nee, hebt wel Louis-David Carré. Ja, bij ons is een poosje geleden, ook bij een bouwput, of, was er uh, inderdaad uh, steigerhout gestolen. Dus ik werd door iedereen aangekeken, maar ik was het niet. Nee, ik, ik haal het echt uh, bij... Uh, in, in het begin ben ik bij aannemers gaan vragen. En toen was het allemaal nog heel bescheiden. Dus dat ging allemaal wel. Maar op een gegeven moment werd het toch wel wat meer. Toen heb ik een, een pallet besteld via internet. Maar ja, dan, dan zit je weer met je ruimte thuis. Mm. En dat hebben we niet zo heel erg veel. En mijn man maakte vaak de panelen, maar die kreeg last van zijn armen en nou ja, het was ook best wel. Als ik vroeg: van, joh, kan jij weer een paneeltje doen? En hij heeft het ook druk. Dan moest hij weer aan de, aan de slag. En, dus toen hebben we het uit handen gegeven. Mm. En nu bestel ik mijn paneeltjes en. Uh, Vaak heb ik ze, ik bestel twee dagen later, kan ik het halen. En dan uh, kan ik mijn eigen gang gaan. Dan is hij, ben ik niet afhankelijk van hem in die zin. En uh, nou, dat gaat netjes. Hij maakt het keurig netjes uh, zoals ik het wil. Dus... Uh. En voorlopig zijn er nog planken genoeg. Oké. Okay. Ja. Ben je het huis moeten verbouwen vanwege de planken of zo ver is het nog niet? Nou, <laughs> nee, want ik verbouw mijn huis gewoon met planken. <laughs> Oké, okay, dat kan ook Een schilder is je, een kamertje erbij. Ja, tafel van, van planken, kapstok van uh, steilige ja? planken. Ja. Ach, ja. Vandaar dat je in jouw website noemde, het is een uit de hand gelopen hobby. Het nou, gehouden. dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ja zeker. is je leven. Ja, ja, als ik langs, ergens langs fiets en ik zie stijgerplanken, dan kriebelt het al. Ja, ja, ja, ja, serieus. heb je ook grote fietstassen. Nou, maar hele sterke snelbinders heb ik. Speciaal voor stijgerhuis. Ja. Uh, Rian, je werkt heel veel in opdrachten. Ja, ja. Maar is er ook nog die spontane inspiratie dat je zegt van... Pomma, ik sta op en ik, begin, ik ga, ga aan het werk... Ja, ook wel. Maar als ik veel opdrachten heb, dan heb je daar wel eens geen ruimte of tijd voor. Mm -hmm. Maar um, Ik heb bijvoorbeeld het schilderij wat bij uh, Ellen hing, van de Madonna. Ik ben helemaal niet zo uh, religieus, maar ik zag die foto in een blad. En, en toen had ik echt zoiets van, oh wauw, die wil ik schilderen. Mm -hmm. En ja, ik, ik vind hem, hij is heel goed gelukt. En, um, ja, dat is dan leuk. Dan, als, als je er tijd voor hebt, is dat natuurlijk het leukste om iets te doen. Wat je, waarvan je denkt, van dat wil ik uh, ook doen. Maar ja, dat loopt wel eens lastig. Als, ja. je, als je druk hebt met andere dingen, dan uh, schuift dat gauw op. Maar in, natuurlijk heb ik dat wel, ja. In de brochure Kunstgracht 12 staat je op bladzijde 43. Wat zien we daar? Een schilderij met paarden. Een beetje abstract. Uh, daar heb ik um, eigenlijk meer weggelaten dan ik uh, gewend was. En het is heel grappig. Ik heb dat schilderij gemaakt op een tuinbeurs. Heb ik gewoon ter plekke gemaakt. En ik was uh, nou ja, net begonnen eigenlijk. En toen zei iedereen van, wauw, moet je zo laten? Maar ik dacht zelf van, ja dag, ik ben nog lang niet <lacht> klaar. <laughs> maar het werd zo vaak gezegd dat ik dacht van, nou, misschien moet ik daar toch maar even wat mee gaan doen. En... Toen heb ik het uh, wel iets verder uh, uitgewerkt. Maar ja, ik vind het eigenlijk zelf ook wel erg leuk. Dus, um, en er zit heel veel vaart in. Terwijl er, ja, je, je bent toch uh, beperkt uh, aan schilderen. Maar, ja. En ik heb uh, daarna denk ik nog twee andere schilderijen op deze manier gemaakt. Twee of drie, dus niet, niet, niet zo heel erg veel. Maar ik, ik laat, probeer zoveel mogelijk hout vrij te laten. en dan met zo weinig mogelijk verf iets neer te zetten. Heb je hem ook verkocht daar ter plekke? Nee, nee, nee, nee, nee. hij ging weer terug naar nou, huis. Ja, hij ging weer mee terug. En ik heb hem toch nog wel, denk ik, twee jaar in mijn bezit gehad. en toen heb ik hem verkocht. Van ja. wie weet je nog? Nou, niet bij naam. Magislaag. Ik weet wel waar ik hem heb verkocht. Magislaag. Ik weet in ieder geval dat ik heb mijn schilderijen toen in een restaurant in Noordwijk gehangen. En iemand die daar kwam, die heeft hem gekocht. Oh, leuk. Ja. Hoe moeilijk ja. is de kunst van het weglaten? Dat is lastig, ja. ja. Dat is heel lastig. Nee. Ja, ik heb ook aquarelcursus gedaan. En daar leer je ook wel uh, ja, de kunst van het weglaten. Je bent het met heel veel uh, contrast bezig. Met uh, schaduw en wit. Zo veel mogelijk wit. En ik denk dat ik daar toch ook wel mijn voordeel aan heb gehad. Om dat wat uh, ja, meer tot zijn recht te laten komen. Maar goed, ik vind het, ik vind het ook heel moeilijk hoor. Het lukt natuurlijk ook niet ja, altijd. Maar... Nee, eigenlijk is het veel moeilijker dan gewoon uh, alles maar schilderen. Dat, dat lijkt mij wel, ja. Ja, ja. ja. Maar ja, ook dat is dan wel een leuke uitdaging. Om het te proberen. Jij maakt schilderijen voor binnen en voor buiten. Ja, nou buiten... Dat heb ik gelezen. Ja. Ja. ja, maar ik ben daar wel wat terughoudender in geworden. Want, um, nou ja, je, je huis moet je natuurlijk ook geregeld schilderen. En dat kan je gewoon in één kleur doen. En je zet de kwast erop en je schildert maar raak. Je plakt wat ramen af. Maar hier, ja, de tekening kan je natuurlijk niet uh, helemaal opnieuw gaan schilderen. Dus... Het is best lastig. Ik uh, lak ze af. En tegenwoordig geef ik ook de tip van probeer het zelf bij te houden met uh, een blanke lak. Want het gaat gewoon harder van je, van je af. Dat is logisch. Ja, is zout in de buurt van de zee. Ja. ja. Nou, we hebben hier een hele grote open oppositie op het uh, Plein. Er hangen ongeveer 45 panelen beschilderd door burgers. Ja. Die zijn vier keer in de lak gezet. Die zien er nog perfect uit. Oké. Okay. Dus jouw harde lak is daarvoor gebruikt. Ja, dat gebruik ik ook wel hoor. En um, ja, je, je, je leert ook wel. Want ik heb schilderijen die ik bijvoorbeeld drie jaar geleden heb gelakt. Dat was een andere lak dan dat ik nu gebruik. En ja, daar, daar merk je gewoon van dat het wat een beetje af gaat bladderen. Hmm. Maar als ik het nu lak, dan lak ik en de voorkant, maar ik lak ook de achterkant. Omdat het dan daar vandaan ook geen vocht opneemt. Ja. Ja. Dus je, ja... Je leert er ook wel van. Dus ik heb en een andere lak en een andere tactiek, zeg maar. In de hoop. Het, maar ik ben er nog steeds voorzichtig in. Dat wel. Ben je al eens gevraagd om een strandpaviljoen te beschilderen? De binnenkant of de nee, buitenkant? Nee, nog nee. niet. Nee. Heb je een opdracht voor me? Nou, we hebben hier drie permanente strandtenten. in ze drinken. Zeg zeggen: goh jongens, uh, een leuke stijger. <laughs> ja, <laughs> ja. Dus, uh, nou, wie weet doe ik dat wel. Hoe lopen de waardebonnen? Nou, niet goed. Niet goed. Nee, je toch. <giveness> <g registering> Vertel, wat zijn waardebonnen? Ja, nou, ik heb één keer uh, voor iemand... Uh, er werd iemand 50, en er was een heel stel die wilde een schilderij geven... maar ze wisten niet precies wat zij mooi vond. Dus toen hebben ze mij geld gegeven en ik heb een soort waardebonnen gemaakt. Zo hmm. <gifficult> so van, nou, ze mocht dan voor 100, 130 euro, geloof ik, uh, iets laten maken... En uiteindelijk heeft ze mij dan wat bijbetaald en een schilderijen laten maken. Dus toen dacht ik van, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat vaker gebeurt. Dus ik ga waardebonnen in het leven roepen. Maar, leuk idee, ja, die, liggen, in de kast, maar, en, die ja. liggen nog steeds in de kast. Ja. Maar ja, ach, het eet, het eet geen brood en het ja. komt misschien wel een keertje. Ja. Ik dus, vind het een leuk idee. Ik vind het ook leuk, ja. ja, ja. ja. Maar, ja. Beter dan dat iemand zegt van, nou ja, dankjewel maar. En vervolgens. Ja. Moet er mee. Ja. Nou ja, dat vind ik dus ook. Maar ik, ik zeg ook nog wel eens van: joh dan koop je het schilderij, je geeft het cadeau. En als het niet goed is, dan mogen ze hem wat mij betreft ook nog terugbrengen en dan een andere opdracht geven of een ander uitzoeken. Ik doe daar ook niet zo moeilijk om. Ja, bedoel, als zij stijger uh, art leuk vinden, zeg maar. Dan, ja, dan, ja. uh, dan hebben ze misschien wel hun eigen voorkeur aan de afbeelding. Nou. Ja. Ik ben wel soepel hoor. Nou, gelukkig. Ja. Want in, dan, als je het niet mooi vindt. dan soms krijg je wel eens dat je denkt... Oh, jongens, diegene vindt het mooi. Ja. Maar ik niet. Nee, is dat is toch niet alternatief. Ja. Ja. Dat zou zonde zijn. Zullen we zijn. even heel kort over de geboortekaartjes hebben? Ja, ja dat, dat, dat is leuk. Ik doe daar weinig meer mee. Maar dat is wel erg leuk om uh, he, even kort over te hebben. Ja, <laughs> ja um, het is alweer een poosje geleden dat ik dat heb gedaan. En ik heb ook uh, uh, op mijn site staan dat ik dat uh, leuk vind. Weet je, als geboortecadeautje en dergelijke. Daar heb ik ook wel eens opdrachtjes voor gedaan. Maar het is een beetje in de vergeethoek geraakt, moet ik eerlijk zeggen. Er is ook niet zoveel dat vraag vragen. je stuurt naar. een geboortekaartje op. en jij maakt daar een schilderijtje van. Ja, ik ga daar altijd een beetje leuk mee vreubelen. In, in, in dezelfde stijl. En dan ga ik nog wel eens knippen en, en wat. Uh, ja, ik noem het maar de scrapbook-techniek. Omdat je van die, van die fotoalbums hebt waar mensen ook uh, streepjes naast plakken en, en, en uh, kleine stickertjes bij doen. En nou ja, dat soort dingen. Uh, scheuren, dingetjes scheuren, <laughs> ja. en, maar in de stijl van de kaart in ieder geval. Dus uh, ja, maar goed, daar is niet zoveel vraag naar. Nou, dat is jammer, want eigenlijk geboortekaart plak je in, het leg je in de kast. Ja. Maar zo'n schilderijen zie je eigenlijk iedere keer, iedere ja. dag. denk je, oh ja, god, wat, ja. dat was nog zo klein. God, ja, ik heb nog een kind. Ja. <laughs> nou, als het erg is. Ja. ja, het is jammer. Nee. Ja, ook omdat je, je kan natuurlijk zeggen van nou, je hangt er twee jaar op en daarna plak je het in het fotoalbum. Ja. Want het, je kan hem eruit halen en, en inplakken. Okay. Dus het is altijd een leuk aandenken. Ja, maar ja, mensen moeten het wel weten te vinden of uh, moeten het leuk vinden om te doen. Je hebt een website. Ja. Nou, hier is je kans. Oké. Okay. <laughs> www.steigerart.nl En Stijger is met ei. Ei. Ja. Oké. Okay. Mogen we jou dat heel erg hartelijk een... bedanken dat je helemaal uit Noordwijk hier naartoe gekomen ja, bent. Ja, eenvoudig... nou, ik vond, ik vond het erg leuk. Ja. Ook bedankt in ieder geval ja. voor de uitnodiging. Tot de volgende Kunstkracht 12. Ja. Dat... Misschien in de bushalte. Ja, nou ja, ja jullie expateren. zien mij zeker ja. terug in ieder okay, geval. leuk. Dus ik zou zeggen tot volgend jaar. Tot volgend jaar en heel veel succes. <laughs> Dankjewel. Ja. Ze me dat mijn er ook zou Mama oh, oh I'm trying to tell the memory behind me. But you're Still I wish I had to, to wake up to, and as the night I saw I don't even know how all of this has started I was that to know you're broken But Maybe I should try to never see your face again 'Cause in so many ways you changed my mind Bound Jullie luisteren naar het kunst- en cultuurcafé van Zirem op vrijdagavond 10 december. De tweede gast is Debbie Molenaar, die zit hier voor ons. Goedenavond. Goedenavond. Debbie, we hebben je uitgenodigd om te praten over het boek dat jij hebt geschreven. Maar wie is Debbie Molenaar? Uh, ik woon nu zes jaar in Zandvoort. Ik werk overdag op kantoor. Vijf dagen in de week, fulltime. En voor 's avonds had ik altijd uh, de hobby om dingetjes op te schrijven. Ik denk, nou, leuk verhaal. Niet zo vlug, niet zo vlug. <laughs> verhaaltje. Waar en... komt Debbie vandaan? Uit Amsterdam. Uit Amsterdam. Ja. ja. En uh, mijn hobby was altijd schrijven. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven kleine verhaaltjes gemaakt voor de kinderen. En ja, dat ging gewoon door. En in de kerstvakantie vorig jaar dacht ik van... ik heb nou zoveel verhaaltjes, ik stuur ze op. En uh, ik zeg tegen mijn man, nou die komen we toch weer terug. En twee weken later had ik een contract in de bus. Zeggen, maar, mevrouw, je schrijft zo leuk... We gaan er een boekje van maken. Nou, Zo, dat was verrassing. een verrassing. Ja, ja, ja, ik had nooit gedacht, maar... Nee. Dat was de eerste uitgever waar het kwam? De eerste, ja, de eerste gelijk. Dus bij de Free Musketeers? Ja, ja. Die zeiden van, nou, we hebben het in één keer uitgelezen. Het sluit helemaal aan bij ons en uh, ja, het is heel leuk. Dus, maar hoe kom je bij de, de Free Musketeers? Ik zat een keertje te koepelen. Ik denk, nou, ik heb niks te doen, ik ga even kijken op Google. En uh, ik zag de Free Musketeers ik denk, nou, dat doe ik. Ik stuur het gewoon maar een keertje op. Ja, denkende, je krijgt het toch weer terug, maar, nou, bingo. Je zei, uh, je woont nu inmiddels zes jaar in Zandvoort. Ja. Uh, waarom Zandvoort? Uh, ik ben 24 jaar getrouwd geweest in Amsterdam. En uh, toen kreeg ik een man uit Zandvoort. Ik werd verliefd daarna. En uh, hij woont in Zandvoort natuurlijk. En we hebben een tijdje in Amsterdam gewoond samen. Maar dat hield hij toch niet uit. We wouden toch iedere keer weer naar de zee. De zee en... trekt, ja. Ja, en de stad was niks. Dus ik zag, nou, dan gaan we maar kijken voor een huisje daar. En zodoende zijn we hier komen wonen. En ik kan me je heel goed vinden. Ik heb het hier heel naar mijn zin. Oh, gelukkig. Dat ja, je, ja, de stad gaat missen. Dan wordt het toch Ja, dan gaan we latten. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Hoe ja. erg mis je, mis je Amsterdam? Ik mis het wel. Maar... Ik heb hier mijn huis gevonden. Je moet je op een gegeven moment ergens thuis gaan voelen. En dan denk ik, ja, dit is heerlijk. Ik, ik zit de hele dag op kantoor. De zomers is het heet. Uh, je komt thuis en ik denk, oh, lucht, de zee. En we hebben een heerlijk huis. Ook vlak aan de zee. Het is gewoon zalig. En ik denk, dat kan je niet meer inruilen met de stad Amsterdam. Nee. nee. Dat weet je dan niet. Geweldig, je zo ja. inderdaad, je zo voelt. Prachtig, ja. ja. Ik vind het heel mooi, maar ik ben heel makkelijk hoor. Ik kan me makkelijk aanpassen. En ik vind het gewoon leuk, ja. Je werkt vijf dagen per week. Ja hoor. fulltime ja. Op een kantoor. Ik ben telefoniste receptionist op een internationaal kantoor. En daar bestuur ik uh, ja, de balie, zeg maar. Gasten, taxis, hotels, uh, binnenkomende telefoontjes, uh, noem maar op, alles. Cadeautjes voor de bazen. Wat zegt Kadootjes u? Cadeautjes kopen voor de bazen? Nee, dat niet hoor. Dat niet? Dat was ja. mezelf. <laughs> nee. okay, dat is bent bezig tijd, voor. Ik heb het heel druk, ja. ja. Best een drukke baan, leuke baan ook. Met veel mensen uit alle delen van de wereld. En het is gewoon interessant om mee te maken. Welke talen moet je spreken daar? Ik spreek Engels en Duits. Engels en Duits. Daar, okay. Nederlands natuurlijk. Ja, ja, maar, precies, ja. ja, maar je moet helpen met, met probleempjes. Want het zijn mensen die komen uit een ander werelddeel. Ja. Bijvoorbeeld Japan. Je zegt, ja. Deb, ik heb een brief gehad. Wat is dat? Ja, ja, dan krijg je ja van ja, daar weer, is. Van, van de deel eruit een brief. En dan moet je dat even vertalen ja. en kijken wat ermee aan de hand is. Oh ja, zeggen ze dan, dat. Nou, dat is allemaal geweldig. Ja. Je vertaalde het van het Japans weer in het Nederlands. Nee, ik nee. vertaal van het Nederlands en het Engels, zodat hun eet. het dan oh, okay. ook ja, heel begrijpen. Ja, ja, ja, bij ons werkt echt ja. alles hoor. Ja. dat schrijven van je, zijn er meer in de familie die die neiging nee. hebben? Jij nee, het enige. geen nee. Mijn moeder kan mooi tekenen, maar ik, ja, ik, ik heb altijd geschreven. En meer voor de kinderen, dat ik dacht van leuk, dan weten ze. Ik heb zulke boeken vol allemaal. Dat de kinderen, mijn kinderen dan, uh, laten kunnen lezen wat er allemaal gebeurt. Dus wat ze beleefd hebben. En dan lezen ze nog, vinden ze leuk. En ja, ik denk, hou er niet mee op als ik uh, ga scheiden. Ik ga gewoon door. Ik ja, schrijf alles op. Ja. De titel van het boek is Een Samengesteld Gezin. Ja. Waarom? Klinkt heel therapeutisch, maar dat is het niet. Ik ben getrouwd geweest. En ik heb twee grote kinderen. Hij heeft drie jongere kinderen. Dus ik beleef eigenlijk alles nog eens een keertje opnieuw. Ik had twee zoons en hij heeft twee dochters en een zoon. En dat is totaal anders. Het is heel anders. En... Maar leuk. Het, het schrijft... Wat is er anders? Nou, ik had twee jongens, meiden zijn uh, heel anders. Ja. Hemel. helemaal. Tom heeft gelukkig een zoon en een dochter, dus... <laughs> Dan weet je het, ja. maar als je geen, geen. Meiden zijn toch anders? Hetzelfde ook mijn schoonvader ook, die had vier zoons. Hij zegt: Meiden zijn altijd anders. Hm. En het is zo. Het is ook leuk, maar het is anders. Ja. Want oud zou zijn, zijn jouw eigen kinderen? Ja. Dus, uh... Nou, in het boekje waren ze 28 en 23, maar en nu zijn ze inmiddels bijna 30 okay. en 24, bijna 25. Ja. En mijn man heeft kinderen van uh, nu inmiddels 13, 12, 12, bijna 13 12, 12. en 16 en 18, okay. bijna 19. Zijn er vijf in totaal? Vijf in totaal, so. ja. Het is een groot samengesteld gezin. Maar gezellig. Maar, gelukkig. maar jouw kinderen wonen ook in Zandvoort? Nee, mijn kinderen zijn Amsterdammers. Die ja. blijven nou, die willen hier ook echt niet wonen. Die komen wel op visite, maar zijn blij ze weer naar huis mogen. Die kunnen hier niet echt wennen, denk ik. Dus het is niet, eigenlijk niet een echt samengesteld gezin? Wel, want uh, zijn kinderen komen in de weekenden. En ja, vaak op zondag zitten we met z'n allen bij elkaar. Ik ben ook oma. Ik heb een kleinkind van negen. En ik heb er eentje van acht maanden nu. Oh, dat is ook heel leuk. En dan zit ze bij bijvoorbeeld bij Melanie op schoot. Dat is heel leuk. En ziekte genieten met de kopje van, oh, lekker bij me, weet je wel. Ja. En ik denk van, ja, het is toch wel, hè? vind je wel heel leuk, toch? ja. Toen ik uh, de titel zag van het boekje, <coughs> dacht ik, dat gaat vast over al die problemen die er ontstaan nou, die tussen... Zijn. ...pleegkinderen en, en, en aangenomen kinderen en noem maar op. Dat is overal zo, Natuurlijk, die... je hebt wel eens wat dat je bij je eigen denkt van... Pff, ...maar over het algemeen is het hartstikke leuk. Ja. ja, is het gewoon gezellig. Je moet er ook zelf wat van maken. En vorige week was Melanie met de surprise bezig. Nou hebben we de hele avond zitten plakken en doen mm. met z'n allen en dat is leuk. Ja, heb heb zo'n mooie laptop gemaakt van een schoenendoos, hè Mel? Ja. Ja, en toch het is het knap leuk. inderdaad, want je hoorde wel eens heel andere verhalen, ook bij vrienden van mij. denk, nou, ik ben toch blij dat ik geen partner heb met kinderen. ik wow. Het is ook best ja, soms wel ja, zwaar, ja. tuurlijk. Kijk, ze komen in de puberteit en het is ook best wel heel moeilijk, hoor. En, uh, maar ja, nee, Zeker ja. met meiden, heel anders. Oh, u heeft ook zons, <laughs> of niet? Ik heb een zoon en een dochter. Oké, okay, dus wel, u weet het verschil. Ze zijn wel een stukje anders ja, Ik zeg wel, maar ze zijn ook wel heel lief. <laughs> Het zijn allemaal verhaaltjes in het boek. Ja, korte, uh, korte en wat langere. Wil je er eentje voorlezen? Ja hoor, en waar gaat het over? Tienermeiden. Ja. tiener meiden. Tiener meiden. Ja, want hij heeft nog een uh, dochter. En die was ten tijde van dit boekje veertien, maar er is niet heel veel veranderd. <laughs> nu is ze zestien. Maar ik zal beginnen. Even kijken. Mijn man heeft drie kinderen uit zijn eerste huwelijk. Zijn mijn jongens de deur al uit... Heeft hij nog een jongen van 17, een meisje van 14 en een meisje van 11? Jongens zijn heel anders dan meisjes. Soms maak ik met de middelste van 14 jaar dingen mee dat ik denk... Make-up begon al op haar 11e. Een oude lipstick van mij, een oogpotlood dat ik niet meer wilde hebben. Maar dat is nu niet meer aan de orde. Ik gebruik een vloeibare make-up om mijn gezicht een egaal aangezicht te geven. Zij ook. Nou vraag ik je, 14 jaar en een prachtige huid... Vanaf dat ik 16 jaar was, zette ik een klein streepje onder de binnenkant van mijn oogleden. Al jaren doe ik dat. En als ik het niet doe, dan voel ik me kaal. Zij doet het ook. Ik haalde de dop van het potloodje af en ga er even mee langs het binnenste randje van mijn ooglid. Maar zij niet. Zij doet het anders. In haar make-up tas zit een aansteker. Ze verwarmt de punt van het potloodje. Dan gaat het beter, roept ze. Kan toch niet goed zijn, zo'n warme smurrie in je ogen? Dan komt de mascara. Niet zomaar een laagje hoor, op haar wimpers. Nee, het moet wel acht of negen keer achter elkaar. Lekker dik en dan met een wimpertangertje nog even lekker omkrullen. Verkleden gebeurt dat vier keer per dag. Hives, daar is ze ook op. Een, een uitdagende houding met haar lipjes getuid. En oorbellen worden met een maand groter. En dan het shoppen. Dit weekend ging ze voor het eerst met haar vriendin op de bus naar Amsterdam. Ze vertrokken tegen half deze middags. Oeh, als dat maar goed gaat. Haar vader belt haar even op, als ze nog op de heenweg in de bus zitten. Waar je? vraagt hij ongerust. Ergens bij een afslag, is haar antwoord. Oké, okay, roept hij, en hij hangt weer op. Waar rijdt ze? vraag ik. Afslag Geuzenveld. <laughs> hij is al wetend. Er zijn zoveel afslagen. Na een half uur gaat de telefoon. We zijn er hoor, roept ze. Waar ben je? vraagt haar vader. Op het busstation in de Marnikstraat. Hoe nu verder? Ik krijg de telefoon aangereikt van mijn man. Natuurlijk leg ik haar als trotse Amsterdammer graag de weg naar het Leidseplein uit. Zie je voor je het politiebureau? Loop daar maar langs. En als je alsmaar rechtdoor gaat, kom je na tien minuten op het Leidseplein. Oké, okay, roept ze in de telefoon. En de verbinding wordt verbroken. Na een kwartier gaat de telefoon weer. Ze zitten in de bus die hun naar het paleis op de dam zal brengen. Ook goed. De volgende twee uren horen we niks. Mijn man besluit toch om maar even te bellen. En om te vragen waar ze zijn. We staan in het pas, wordt er geroepen. Oké, okay, roept mijn man terug en hij hangt op. Ze zijn kleren aan het passen, zegt hij. Hij glimlacht. Trots is hij zeker. Dan gaat de telefoon. Waar is hier een pinapparaat, roept ze. Ja. Mijn man vraagt waar ze zijn. Op het Leidseplein, bij de sk roept ze zo hard dat ik het bijna kan horen. Nee hoor, hoor ik mijn man zeggen, dat is het Rembrandsplein. Zie je een groot oud gebouw? Ja, die zagen ze. Daar kan je pinnen, zegt hij. De verbinding wordt verbroken. Tot na een uur de telefoon weer gaat. We willen nog een keer naar de pinautomaat, pa, Even kijken wat er bij mijn vriendin nog op de rekening staat. Mijn man legt weer geduldig uit waar het apparaat zich bevindt. Een uur horen we helemaal niks. Dan gaat de telefoon. Het is nu kwart over zes middags. De winkels zijn nu al dicht, hoor ik haar roepen. Echt bizar. Als het aan haar lag, mochten ze nog wat tot negen uur open zijn. Kom je nu naar huis, hoor ik mijn man zeggen. Ja, we komen eraan. Na een half uur gaat de telefoon. We weten niet meer waar we zijn, pa. Ik vraag wat ze zien. Een brug, een brandweer, daar maak ik uit op dat ze op de Rozengracht zijn. Loop eens over de brug en kijk dan eens de straat in. Dan zie je het busstation. Oh ja, hoor ik opgelucht. Maar die grote P, toch? Echt zandwoord, hè? Toch? Ja, dat is het. We hangen op. Ze zullen zo wel komen. Denken wij schaapachtig. Na tien minuten gaat de telefoon. We hebben niet meer genoeg geld meer voor de terugreis, schreeuwt ze in de horen. Nu dit weer, dat verzin je toch niet? Zij wel. Haar vader zou haar vader niet zijn als hij geen oplossing wist. Hij zal bij de eindhalte staan en dan betaal ik de achteraf, roept hij. Even horen we niks meer, maar dan gaat, geloof het of niet, de telefoon. Ze zitten erin, maar de chauffeur is een zagarijn, roept ze. We mogen... Tot Haarlem gratis mee, maar in de bus moeten we van onze laatste 2 euro een kaartje kopen. Pfff, roept ze verontwaardigd. Pubers, na een dik half uur gaat de deur open en komen er twee truitjes uit haar tas. En natuurlijk een paar supergrote oorbellen en een zonnebril waar Marilyn Monroe zich niet voor zou schamen. Vijf euro maar, roept ze. Een koopje, nietwaar? Alle schatten die ze vandaag verzameld heeft, worden op de tafel tentoongesteld. Meisjes van veertien... Morgen begint de school weer wel zo veilig. Geweldig. geweldig. <laughs> Iedereen zit ook muisstil Nederlands ja, hier, heb je gemerkt. Ja, ja. Ja. Ja, Vol liefde geschreven, inderdaad. Ja. Zoals het is ook, inderdaad. Ja, ja, met, oh, nou. meiden. Ja, ja. Ja, met meiden. Die kopen, die shoppen. Toch een aardige buschauffeur van hetzelfde geld. Had hij gezegd van nou, het is op en uh, succes. Ja, u moet er hieruit. Nee, ja, nee hoor, ze ja. mochten mee. Ja, ja toch leuk. David, je bent nogal openhartig in je boek. Ook Echt? over jezelf. ja. Hoe heeft jouw omgeving erop gereageerd? Die zeiden: durf je dat wel? Ik zei: ik een mij schelen. Ja, ik ben niet zo moe. Ik ben echt Amsterdamse. hoor. Ja, ik Spannen. ook. Ja, ja. oh joh. Ja. Ja, nou, ook. gezellig. Nee, ik vind het allemaal goed. Het maakt mij niet uit. Ik heb, ik heb geen schokkende dingen over iemand geschreven. Het is gewoon leuk hoe het is, is het. En er zijn zat mensen met meiden van 14, en er zijn zat mensen die ook voor de tweede keer getrouwd zijn. En dan denk ik, ja. Die vinden er misschien wel een luisterend horing. Of, of, of iemand die het ook heeft meegemaakt. Heb jij nog dezelfde tandarts? Nog steeds. Maar hoeveel is dat? Maar, Mooi, wat, hè? maar wat vond hij van dat zuurpruim? <laughs> ik heb het niet verteld. Nee. staat in het boek. Ja, ik dacht, oh, ja, maar omdat ik bang was voor de tandarts. Hè. Ik denk, oh, ik was al jaren niet geweest. Ik denk, nou moet ik het later opknappen. Nou, niet geslapen nachten. Ik was zo bang. Maar... Nou, nou, hij, was, toch een, geweest, dus hij is. was een saai sok. Hij was een saai sok, een ja. Een nee. En hij was zo aardig toen het allemaal af was. Ik denk, oh zie je, voor niks bang geweest, hm. ja. Ik was heel erg bang, maar ik ben toch blij dat ik het allemaal heb laten doen, ja. En hoe is het met je buren als, heel goed. als groot aardig? Heel Nou, die loeien hoor. <laughs> <laughs> ja, nee, ja, nee, dat was echt, we kwamen daar wonen en... Ik hoor iedere keer naast me in de tuin koekoek, koek, boe. Ik denk: wat is dat? Hij zegt, mijn man zegt: van nou, dat is dat kleinkind en daar loeien ze tegen. <laughs> dus nou, dat staat ook in het boekje koekoek, koek, boe. En dan hoor ik boemdeboem de binnen. Ik zeg: nou, de buurman staat op tafel en dat staat ook in het boekje. Maar hij is met een knipoogje geschreven, niet boos bedoeld, <laughs> maar. Precies hoe ik het voel, hoe ik het meemaak. En dan kwamen we ze tegen op de boulevard. Ik zei, dag buurvrouw, dag buurman. En de buurman zei, dag. En de buurvrouw zei, ik zeg, had ik even moeten loeien misschien? Het <laughs> <laughs> is wel creatief inderdaad. Hè? Ja. Je vindt je werk erg leuk. Ik geniet niet. Maar je schrijft dat het een saai kantoor is. Ja, soms is het saai natuurlijk. Ja. Elk kantoor is saai. Nou, dat is niet ja. waar. Nou... Je kan moeilijk de hele dag lopen dansen met z'n allen. Dat is het niet. Kijk, je hebt natuurlijk momenten dat het stil is. Als je telefoniste bent. Je hebt het soms heel druk. Je krijgt allerlei mensen aan de balie. Maar soms heb je ook een uur of twee uur of een hele middag. Dat er gewoon helemaal niks gebeurt. En dan denk bij me gewoon, oh wat erg. Dat vind ik dan wel weer minder. Maar dan komt er weer iemand naar beneden. En die, zegt, oh, die gaat dan een liedje zingen. Oh jodeljongen, die loopt er zo naar beneden. Het is in Amsterdam. Dus ja, dan denk ik, ah oh, ja het is toch wel weer gezellig. Oh, het, je werkt nog steeds in Amsterdam. Nog steeds. Oh, ja, nee, dus, ik ben toch nog een beetje thuis. Dus van echt een week kan geen sprake zijn. Echt wel hoor. <lacht> Af en toe. Mag je ook lezen of zo, als je gewoon helemaal niks te doen hebt, of moet je gewoon Liever maar, uh, niet. Nee, liever dat niet. willen gewoon ze mij niet met representatief, een boekje. Dus ja, ja, iemand binnenkomt, aan, ja. niet met een boekje zitten. Er nee, nee. kan altijd niet op iemand komen. Ja, dan duurt het wel lang, inderdaad. Ja. Soms zit ik op de computer een beetje te schrijven. Ja, wou ik net maar zongen. Ja, zien ik ze niet. te schrijven. Ja, maar nou... Opslaan. Oh, ja, opslaan uit. Het, uh, het hoofdstuk wat me echt raakte was hoofdstuk 30. De tweeling. Ja. Ja, ja ik heb een tweeling gehad. Ik ben uh, in verwachting geraakt van een tweeling. En dat liep niet goed af. En de kinderen zijn geboren... Uh, veel te vroeg, eigenlijk met 27 weken, ja. op een normale manier geboren. En ja, die zijn overleden. En dat is ja. toch best iets in je leven ja. wat je nooit meer vergeet. Ja. Ze zouden nu 6 of 27 zijn. En dan denk ik van, ja, stel je voor hoe het leven anders was gelopen als je die twee meiden nog had. Ja, ja dan dat was de laatste misschien niet meer geboren. Dan had ik misschien drie kinderen gehad. Ja. Maar toch misschien heel anders gelopen. Je weet het niet. Verschrikkelijk, want we waren de ja. je allereerste kinderen. Nee, het is een zwangerschap. Nee, tweede zwangerschap. Tweede zwangerschap. Ja, ik ja. had wel een zoontje van vier toen. Ja, een drama. Ja, ja, is een drama. Dat hoe heb je dat verwerkt? Ja, het moet. Je weet niet hoe je doet, maar je doet het. Ook met ja, andere gepraat die dat hadden meegemaakt? Nee nee, niet. nee, nee. Dat niet. Nee, ik heb het helemaal uh, zelf maar eigenlijk... Maar dit was natuurlijk eigenlijk een heel intiem gebeuren. Waarom wilde je dat nou delen met de hele wereld? Omdat de mensen... Er zijn meer mensen zijn die dat ook meemaken. Nee. En dat ze weten dat ze niet alleen staan. dat iedereen dat meent. Het is eigenlijk iets... Kijk, een kind wordt geboren en het is helemaal gaaf. En dan denk je... Niks eigenlijk. Je vindt het mooi. Maar als er wat misgaat, denk je... Oh, wat erg. Maar het is eigenlijk een wonder als het goed gaat. En dat kan je beter beseffen. Als dat je denkt van... Ja, het gaat niet goed. Ik weet van de week op mijn werk was er een, een mevrouw... En die zegt... Ja, ik krijg een klein kindje. Die wordt uh, donderdag gehaald met twintig weken zwangerschap... Want het kindje heeft een open rug. Ik zeg tegen haar van, Ja, dat is heel erg. Maar het gaat altijd goed. En dat is eigenlijk het wonder van het leven. En niet het wonder als het verkeerd gaat: van, Oh, hoe kan dat nou? Er worden veel meer kinderen geboren die prachtig mooi, super gezond zijn. Ik zeg: En gaat het een keer mis? Ja, dan is dat zo. Zo ja. denk je erover ook. Zo denk ik oh, erover. Dat is heel ja. mooi. Ja, ja. Dat is heel mooi. Ja. Er zijn wel mensen die daar toch op een andere manier natuurlijk mee omgaan. Dat is ja, tuurlijk, wel, ja, maar je zal je je het nooit vergeten. Ik het ja, gebeurt, ja. Jou, En ik zal het ook nooit vergeten, nee. tuurlijk. Maar als ik zie hoeveel kinderen er op de wereld geboren worden per dag... Miljoenen of honderdduizenden. En het gaat bijna altijd goed. Nou, dan is het wonder heel mooi dat ja. het zo kan. Ja. Op de cover staat dat je verhalen schrijft... waar veel mensen zich in zullen herkennen. Ja. Waar hebben de mensen het meest op gereageerd? Ik krijg hele leuke reacties over de paskamer van de dames, waar we staan. In het vele licht met de putten en de kwambe uitgelegd. Ga je lekker wat passen, denk je van nou. En uh, iedereen zegt van, oh dat heb ik ook. Of uh, we gaan weg en we zitten bijvoorbeeld in een hotel. En dan uh, zitten we lekker mensen te kijken. Van een, een, een hele dikke man met een dun vrouwtje. Of een, uh, een heel kort mannetje met een heel lang dik mens. Ik denk van nou, daar liggen wij in een deuk. Ik zei, dat vind het zo leuk dat je dat opschrijft. En ja, gewoon lekker gezellig. Of bang voor de tandarts of uh, de overgang. Of stoppen met roken. Stiekem lekker toch roken. Dat soort dingetjes. Hoog je nog? Nog steeds. Als een ketter. <laughs> je komt er vooruit in ieder geval. Je niet stiekem nee, in een hoekje. Nee, ja, dat nee ik doe het niet meer stiekem. Nee, dat ook niet meer. Dus hele herkenbare dingen waardoor de mensen Heel gewoon het dagelijks leven. Maar ja. ook dat ik wel eens denk van, wat zou er gebeurd zijn als ik niet zou zijn gescheiden? Ja. Uh, je bent in de maand natuurlijk veel meer geld kwijt. Je moet een nieuw huis moet je inrichten. Er komt dit bij, er komt dat bij. En ja, dat kost best wel wat. Kijk, je werkt vijf dagen in de week, wat misschien anders ook niet meer had gehoeven. Hm. En ik weet best dat, er, ja, maar daar kies je voor. En dat, zo is het, zo so beheert. Ja, Enige idee hoe het gaat met de verkoop? Heel goed. Ja, ja ik heb uh, uh, meneer Bruna, Balkenende hier ja. op de krocht. Die zegt vandaag, nou, ik moet iedere week bijbestellen. Het gaat zo oh. goed. Het loopt echt wow. als een treintje. Mond op mond reclame waarschijnlijk. Nou, ik ben al wel eens meer voor de radio okay. geweest. En mensen op mijn werk en mond op mond reclame. Ah. Bol.com, het is okay. op alle sites te het krijgen. Het loopt echt heel goed. Ja, fantastisch. Dat is boven verwachting. Om is een verrassing. Meneer, komt het volgende boek? Ik ga eraan beginnen, maar wanneer durf ik nog niet te zeggen. En wat voor boek wordt het? Ik denk, ik heb wel zo stiekem zitten denken dat ik wel eens met mensen wil praten van... waarom is jouw leven gelopen hoe het nu is? Dus ik uh, moet je denken aan een zwerver. Waarom ben je op straat? Wat is er gebeurd? Heb je geen vader, geen moeder? Uh, waarom leef je hoe je nu leeft? Of bijvoorbeeld een non, waarvoor heb jij daarvoor gekozen... En ik heb voor een man gekozen, tweede zelfs. Ja. Of uh, iemand die verlamd is, van hoe, hoe is dat? Ja, ik, ik ben daar best nieuwsgierig ja. aan. Misschien wel een, ja, iets wat mensen ook wel willen weten. Dus. Maar dat wordt dus realiteit? Dit is ook realiteit. Ja goed, maar re de realiteit van anderen? De realiteit van anderen. Ik wil andere mensen nu eens laten praten. Ik wil het leuk opschrijven, herkenbaar, makkelijk leesbaar om te kijken wat bezielt een ander, waarom is jouw leven zo, geniet je ervan, vind je het leuk, vind je het niet leuk. Ja, dat we eens een kijkje kunnen nemen in een ander man's leven. Het gaat gebeuren, maar wanneer weet ik dan niet. Lijkt hm. ja, me een goed idee inderdaad. Ja, ook de mensen in New nieuw unicum, de ene keer zit je op de motor en binnen no time lig je op de grond. En lig je en dan daar, ja. Dan je vanaf je en nek en je... het leven is dan ja. totaal anders. Heel anders, wat deed ja. je daarvoor? Hoe denk je nu? Wat zijn je kansen? Wat, wat kan je nog? Wat, wat, wat wil je uit het leven halen? Ja. Dat lijkt me wel interessant. Ja. Zwaar, maar... Uh... Zwaar, maar ja. Ja, het bestaat. Dus waarom ja. zullen we er niet over praten? Nee, precies inderdaad. Waarom stoppen we ja. weg. Ja, ja. Nee, die mensen zijn er ook. En ik ja. ben gewoon nieuwsgierig wat hun bezielt verder om, om door te gaan. Om dingen te doen die hun leuk vinden. Wat ze leuk vinden. Dank je wel voor je komst naar ja, bedankt. Hoogland. Ja, en, uh, op, op naar het volgende boek. Nou, Zou je je website die... willen noemen, zodat mensen toch nog eventjes. Uh, ik heb geen die, website. Dan die, die, dan komt nog, die, die komt nog. Ja. Ja. Maar de boeken zijn overal op elke online boekwinkel te bestellen: oh, okay. bol.com. Uh, er staat een ISBN-nummer op, hè? Ja. ja, dus helemaal officieel. Maar ik ben nu 51 ondertussen, ik kan het niet meer lezen. <laughs> nou, even kijken <laughs> een bril op. Even kijken. Ik weet niet waar er staat ook oh, Achter, nog. Achterop. Op. ISP en nummer... Ja. Ah, oh, dat onthouden mensen trouwens toch niet. Die is gewoon te kopen in de boekhandel. Tom doen. kan niet vinden. Bij de Bruna op de grote krocht. Veel makkelijker. Nog Wel, hartstikke ja. aardige bediening. En uh, ze helpen je met alles. Hartstikke leuk. Nou, heel erg veel succes. En we horen graag wanneer het tweede boek af is. Nou, graag. Dankjewel. Oké. Okay.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 Albert Heijn wil meer flexibele arbeidskrachten inzetten, terwijl de bonden juist willen dat 300 flexbanen worden omgezet in vaste contracten. Vanmiddag liep een ultimatum van de bonden af. Direct daarna legden medewerkers in verschillende distributiecentra al spontaan het werk neer. Woordvoerder van de werknemers zei dat er geprobeerd wordt om de overlast voor de klanten van Albert Heijn zoveel mogelijk te beperken. Bij een bankoverval in de Duitse stad Karlsruhe zijn vanmiddag de twee overvallers gedood, een man en een vrouw agenten raakten bij de schotenwisseling levensgevaarlijk gewond. Toen de gealarmeerde politie bij de bank aankwam... liepen de overvallers naar buiten en openden meteen het vuur op de agenten. Daarbij werden ze zelf doodgeschoten. Turner Jury van Gelder zegt vanavond in Nieuwsuur... dat hij een valse bekentenis heeft afgelegd over cocaïnegebruik. Vlak voor de WK in Rotterdam vertelde hij de Turnbond en het mannenteam dat hij had gebruikt. Maar bij dopingtests werd geen cocaïne gevonden. Van Gelder zegt nu dat hij heeft gelogen om zich te kunnen terugtrekken van de WK. Hij zou de druk niet meer hebben aangekund. De turner hoopt volgend jaar weer wedstrijden te kunnen turnen. Dan het weer. Vooral in het noordoosten flink wat regen. Temperatuur blijft overal ruim boven nul. Morgen bewolkt en in het oosten regenachtig. Het wordt 6 tot 8 graden. Maandag keert de winter weer terug. Dit was het NOS.